een nieuw kleed, een andere bank of iets leuks aan de muur. Soms heb je gewoon behoefte aan iets nieuws. En dat geldt ook voor ons. Dus hebben we bij IKEA nu nieuwe producten. Bekijk ze op ikea.nl of kom langs in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Ze zijn heet en joort hoort ze zo zometeen alle 40 de grootste danzies ter wereld in de Global Dance 15 jaar Nieuws. Voor links-PVDA-leider Frans Timmermans stoort zich aan de kabinetsformatie. Op een partijcongres zei hij dat vijf maanden praten vooral tot ruzie heeft geleid. Zoals over de tweets van PVV-leider Wilders. Volgens Timmermans houdt intussen de klimaatcrisis niet vanzelf op... en hebben mensen nog steeds moeite met het betalen van hun rekeningen. In Velden in Noord-Limburg is een auto in een sinkhol gereden en weggezakt. Het is een groot gat van 1 meter diep dat plotseling ontstond en de bestuurder kon het niet meer ontwijken. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in de auto zaten en of iemand gewond is geraakt. Ook is de oorzaak van de sinkhol nog onduidelijk. Na de brand in het historische beursgebouw in Kopenhagen... zijn bijna alle kunstschatten die er lagen opgeslagen gered. 99% is er ongeschonden uitgekomen, zegt de Deense Kamer van Koophandel... die tegenwoordig in het gebouw zit. De brand brak dinsdag uit bij renovatiewerkzaamheden... en was pas gisteren helemaal geblust. En de kiepster van AZ, die in de vrouwen-eredivisiewedstrijd tegen Ajax... na een botsing met een tegenstander bewusteloos raakte... is weer uit het ziekenhuis. Daar bleek dat ze een hersenschudding heeft. Het zag er even niet goed uit toen de kiepster na de botsing roerloos op de grond bleef liggen. Het duel wordt op een ander moment uitgespeeld. Vanavond nog een paar buien. Vannacht koelt het af naar tussen de 1 en 5 graden. Morgen meer zon dan vandaag, maar ook nog af en toe een bui. En het blijft fris met opnieuw een graad of bewust. 5-3-8. David Ketta, Kaigo, Kelvin Harris en Chesto, ze vechten vanavond allemaal voor de topspot. Welkom bij de nieuwe Global Dance Chart. Jouw hit, jouw hit. Jouw 5, 3, Dit was de top 3 vorige week. Radio 5, 3, Number 3. Fisher, Gotcha, en Chris Lake. Somebody Galantis en David Guetta bleven hangen op nummer 2. Nummer 1. En de nummer 1 Dance in de Baarde was van Kaigo en Eva Max. Welkom, welkom bij de lijst met de 40 meest gezochte en meest gedraaide dancehits ter wereld. De kans dat ik vanavond een nieuwe nummer 1 mag aankondigen is boven gemiddeld groot. Zoals dus je weet tellen we non-stop van 40 naar 1. Ik ben Wessel met nu Bennett. Na dik een half jaar succes trapt u nu af op nummer 40. Maupie was dat op 38, Madonna, Kylie ook en Donna Summer. Alle drie stonden ze in hun eigen tijd bekend als de Queen of Dance. Voor de huidige generatie leek het er even op dat Sam Smith de nieuwe Queen of Dance zou zijn. Maar inmiddels is er iemand anders met het kroontje vandoor gegaan. Becky Hill. Dit is de veertiende keer dat ze in de Global Dance start staat. En nu solo zonder zijwieltjes. Outside of Love is nieuw op 37. I don't really understand it. And you don't to talk about it. Where do we go now? What are we doing? I can't stand the silence so deafening The look in your eye hits differently You've come to the point where you're done. Never been clueless. I can't stand the silence so deafening. When I'm with you, I just feel lonely. There's thoughts in your head that you don't. Voor Bennett, hij zakt 12 plekken naar nummer 33. Dankjewel dat je luistert naar Radio 538. Het is Wessel en de Global Dance Start. Terug naar 60 jaar geleden. Op de wc, in het donker, met de broek op de knieën, bedacht Paul Simon de legendarische openingszin Hello Darkness, My Old Friend. En Cyril brengt dat verhaal nu in 2024 van de wc naar de dansvloer. met zijn remix van de classic The Sound of Silence, nieuw binnen in de Global Dance Start, op 32. Let's split the night and touch the sound of silence and in the naked light I saw Rose. Hear my words that I'm behind reach you Play my god that I'm behind Reach you But my words Like silent raindrops fell And echoed in the Wells of silence Silence. And in the naked light I saw ten thousand people maybe Ik denk dat ik zo many cringe lyrics heb geschreven. Ik denk eigenlijk dat de the dumbest lyrics de beste lyrics zijn. 5-3 achter de Global Dance Chart of 25 Charlie XCX. Volgens haar zijn de domste liedjesteksten de beste. Keep it simple, stupid. Weet ook James Hype. In zijn nieuwe hit Wild zitten namelijk niet meer dan acht verschillende woorden. Vijf plekken omhoog naar 24 in de Global Dance Chart. You Who you love, will love, and all those who you miss. The memories distant as they may feel are no further away than this present moment. Het een beetje bekoeld. Vier plekken verlies voor Alec en Bibi Rexa. Deep in your love op 21. Zometeen hoor je hier op Radio 538 non-stop de 20 allerheetste danshits op aarde. En ook de nieuwe nummer 1 heb je nog te goed. Taakadvies. We dansen door binnen een paar tellen de 20 allergrootste danshits op aarde... in de Global Dance Chart. 538 Nieuws. In het centrum van Amsterdam is een man opgepakt die rond zou hebben gelopen met een vuurwapen, Meld AT5. Na een melding werd een groot deel van de straat afgezet die uitkomt op de nieuwmarkt. Even later werd in een woning een verdacht opgepakt. Die zou vlak voor zijn arrestatie iets uit het raam hebben gegooid wat op een vuurwapen leek. Bij het ongeluk in Venlo, waarbij een rijdende auto wegzakte in een sinkhole... is niemand gewond geraakt. In de auto zaten drie mensen, de bestuurster en twee kinderen. De vrouw had de auto nog maar sinds vanochtend. De wagen wordt nog niet uit het gat getakeld. Eerst moeten hulpdiensten zeker weten dat het veilig kan. Bij een schipbreuk in de Centraal Afrikaanse Republiek zijn zeker 58 mensen om het leven gekomen. Op een rivier in de hoofdstad kapseiste een te zwaar beladen boot. Aan boord waren meer dan 300 mensen op weg naar een begrafenis. Mogelijk liggen er nog lichamen in het water en loopt het dodental verder op. En de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was overtuigd atheïst en ging ervan uit dat alles in de wereld wetenschappelijk is te verklaren en dat er buiten niets bestaat. In 2012 kreeg Dennett uit handen van toen nog prins Willem-Alexander de Erasmusprijs. Vanavond nog een paar buien. Vannacht koelt het af naar tussen de 1 en 5 graden. Morgen meer zon dan vandaag, maar ook nog af en toe een bui. En het blijft fris. Met... 538. Avond 8 uur. geweest, Hier krijg je de 20 meest gezochte en de meest gedraaide. Kortom, de populairste dancehits ter wereld. Jouw hit, jouw hit. Jouw 5, 3, de nieuwe Global Dance Chart veld door. Radio 538. I wanna feel the heat. I wanna own the night. I wanna feel the beat. I wanna dance tonight. I wanna Myself, I wanna come alive. I wanna feel the love going to overdrive. een opet met wissel van die Op 538, Surp en Mwaki, de Chesto Remix op nummer 16. Eind juli draait thuis, trouwens, op de main van Tomorrowland, waar de dansvloer ongetwijfeld zal veranderen in houtsnippers, zoals die deze draait. Explode nummer 15. dat je luistert. Het is zaterdagavond en we dansen de wereld rond met de Global Dance Card. En u las Frequencies Basel op nummer 12. I was burning every candle, every hour of the night. I kept on searching high-low here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spot.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 De eerst de top 3 van vorige week. Nummer 3. Toen brons voor Fishyum Chris Lake. Somebody that Nummer 2. Galantis en David Guetta bleven hangen op nummer 2. Nummer 1. En Kaido Nevermax hadden de allergrootste danset ter wereld. De wereld heeft een nieuwe nummer 1 Dance Hit en die heb je zojuist niet in het rijtje gehoord. Welke het wel is, weet je binnen no time, want hier is alweer de top 10 met Rudimental en Elle Henderson van 8 naar 10. You I'm sorry. And the liquor made me. the mama never tell you how to treat a lady. But this time tomorrow. I'm We kennen Dimitri Vegas als een van de koningen van de EDM en de House, maar dat is niet altijd zo geweest. Hij vertelt het zelf. Ik ben eigenlijk begonnen als hardcore DJ, dus ik kom echt van de taat toen dat nog 180 BPM was. Van de hardcore naar House, Dimitri Vegas op 8 in de 50e Global Dance Chart samen met Mike Chesto en WMW. Thank you, not so bad. Snel door nu naar nummer 7, Searle. Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer op nummer 4 met Lighter. De ontknoping is nabij, want vanaf nu hoor je de top 3... meest gezochte en meest gedraaide dansers ter wereld. Mijn naam is Wessel. In zijn Braziliaanse paspoort staat Mateus Zerbini Massa... maar je kent hem simpelweg als Zerb. Na Moaghi scoort hij opnieuw een enorme hit. Dit keer samen met de Chainsmokers. Addicted stijgt van 6 naar 3 in de Global Dance Chart.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 De populairste dance ter wereld nu gezakt naar nummer 2. Kygo en Eva Max en whatever. En dan het moment van de waarheid. De ontknoping van de lijst. De apotheose met het antwoord op de brandende vraag... wat is de heetste dance op aarde? Volgens de laatste gegevens van de belangrijkste streaming platforms... DJ's Wereldwijd en RadioMonitor.com... gaat die eer naar de grootste artiest die de danswereld ooit heeft voortgebracht... Al 22 jaar sensatie en het lijkt alleen maar groter te worden. Hij staat met zes hits in de vijfdragkloppen in start op dit moment. En wederom heeft hij ook nu weer de allerheetste dancebeuker ter wereld in handen. Vorige week nieuw, nu 36 plekken gestegen. Keta, samen met One Republic, I Don't Wanna Wait is de nieuwe. Nummer 1. and one Public and I Don't Wanna Wait. De beat stopt niet vanavond binnen een paar minuten... hier op 5.8 Dance Department met Armin van Buren. Hallo, hallo. Hey, goedenavond Wessel. Hey, wat heb je meegenomen vanavond? Nou, nieuwe muziek van Charlotte Witte. Een hele dikke track van Chris avant -Garde. Die werkt samen met Kevin de Vries. En geloof het of niet, maar zelfs Jean Paul komt voorbij. En in de hotmix Mr. Belt en Weasel. Klinkt goed Armin tot zo? En tot zover de Global Dance Chart. Shout-out naar onze geweldige Global Hitmixers. Leon Hartog, Mark Terro, Niels Verhoek, Karel Dikkers... Nick Terrooy en de Dizzy DJ. Samenstelling Peter van Leeuwen voor Chartcom Research, productie Frank van Houzen en mijn naam is Wessel. En je weet het, de beat stopt niet, dus blijf bij 5 jaar.